Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Negen studenten uit Utrecht zijn onwel geworden op wintersport. Het gebeurde in het Franse plaatsje Risoule. Vijf van de negen moesten naar het ziekenhuis. De studenten, die bij twee Utrechtse verenigingen zitten, vermoeden zelf dat ze tijdens het apriskieën zijn gedrogeerd. Volgens de studenten was de omgang met barpersoneel, bewaking en andere wintersporters moeizaam en hing er een gespannen sfeer. In totaal waren er 450 studenten mee op skitrip. De reis is inmiddels afgebroken, met de studenten gaat het weer goed. In Roosendaal is vannacht een vrouw van 29 zwaar mishandeld terwijl ze in haar auto zat. Buurbewoners joegen de dader weg. Volgens ooggetuigen stonden er eerst twee mannen bij de auto, daarna begon er eentje op de vrouw in te slaan. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. In Venetië zijn ze helemaal klaar met de meeuwenoverlast. Al een paar jaar maken de beesten het leven van toeristen erg zuur. Ze plunderen mensen die buiten zitten te eten en ze pikken bolletjes ijs. Hotels in de stad zijn het zo zat dat ze vakantiegangers nu een oranje waterpistool meegeven. Dat zou meeuwen afschrikken. Toeristen hoeven het waterpistool alleen maar te laten zien en dan vliegen ze al weg, zegt een hoteldirecteur. En goed nieuws voor mensen die met hun Audi op de linkerban van de autobaan willen scheuren. De benzine in Duitsland wordt goedkoper. De belasting op benzine gaat 30 cent omlaag, op diesel 14 cent. Maar het liefst heeft de Duitse regering dat mensen de trein of de S-baan pakken, zegt correspondent Charlotte Wajers. Er komt een speciaal ticket voor al het openbaar vervoer. Dan zou je 90 dagen lang kun je voor 9 euro reizen.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 Dan hebben wij aandacht besteed aan deze band uit Amsterdam. Kites Arcane heten ze. En uh, dat nummer Hate Speech is de nieuwe single uh, die ook terug te vinden is op een EP die morgen gaat uh, verschijnen. Namelijk Ripples. Die EP die komt morgen uit. En ik zou hem uh, zeker in de gaten gaan houden. Want uh, het uh, belooft uh, best wel wat. En bovendien staan er... Ook uh, twee nummers op die al eerder zijn verschenen. Zoals Strong Woman en Equality. Of dacht dat het zo heette. Um, waarmee we dus uh, meteen ook in het laatste uur van deze Alternative FM uh, aangeland uh, zijn. Um, even over Kai Targaine. Ik uh, dacht op een gegeven moment uh, vanmiddag toen ik uh, naar zat te luisteren. Ik denk, dat komt me ergens bekend voor. Ergens doet mij de stem van Christian... Uh, de frontman van Kaito Kain. Denken aan James Hetfield van Metallica. Dus uh, daar uh, valt toch een beetje het uh, mutje op zijn plaats. Om zes uur, toen had ik op een gegeven moment in Zandvoort draaidoor door... Dit fijne nummer. Nou, ik weet dat ik nu denk ik wel waarschijnlijk iemand blij ga maken in, uh, in Zandvoort. Als die nog mee zit te luisteren voor één keer. Want afgelopen week was Sophie Platenkamp jarig van Veline. Dus daarom draaien we weer. Alleen...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 Ik was er om zes uur mee begonnen met, uh, met dit nummer. En toen had ik op een gegeven moment uh, gezegd... hé, hey, luister, uh, ik uh, ga iets uh, draaien van uh, iemand. Uh, dat had ik uh, tegen een voormalige collega van de, deze omroep uh, gezegd. Maar wat doet hij? Is hij net te laat? Ja, nou heb ik hem, uh, nu heb ik hem voor de tweede keer gedraaid uh, in 'Alternative FM. En uh, nou hoop ik dat hij dat nu wel gehoord heeft. Is een, een nummer wat uh, Walter Sands... Deze man heb ik het. En ik hier uh, alleen BZFM een grote hit hebben weten te maken. En voor de rest uh, niet. Goed. Um, het is het moment uh, daarvoor. Het laatste blok van twee nummers. Uh, die Jacob D. Edward gaat uh, laten horen. En uh, een van die twee nummers is een Francis Album Blake nummer. Dus dat uh, gaan we zo direct uh, horen. Maar uh, voordat we dat uh, gaan doen... Uh, schijnt, schijnt er nog iets... iets uh, van een uh, rituele uh, dans? Zoiets, toch? Uh, we gaan een heel ritueel gaan we doen. Uh, ah. Dit is een ritueel om... Uh, zoals veel mensen dit doen... dan verschijnt... Francis Blake, Frans De Blaak, 1 april in de PX bij oh. de, de release show van het album uh, die vertolkt wordt door uh, Frank Bond. Dan, ja. Dus als, wij, als genoeg mensen dit doen, daarom kies ik om dit ritueel nu hier live te doen. Um, YouTube kijkt mee. Kijk mee. En dan heb ik zelf ook de opname, weet je, en dan kan zeg maar Frank misschien kijken of ik misschien iets fout heb gedaan, zou ja. het misschien moeten herhalen, weet je. En, uh, maar we gaan ons best doen. En uh, ik heb hier... Oké, okay, eerst laten we de bel klinken. je ga even eventjes op mijn knieën zitten. Oké. Okay. Okay. Laat de bel klinken. Vleurt <treekt> de ruimte op met het heilige hout. Die zet ik hier bij de microfoon. Oh, Oké. Okay. Als hij niet valt. Ja, dat kan niet. Um... Reinig de ruimte met Salie. Dus ik ga een klein beetje Salie verbouwen. De rituele thee met goudblad. Die heb ik gezet. Hebben jullie allemaal gezien? Wij hebben ervan gedronken. De tijdelijke dans. Ik ga hem even op mijn knieën doen. Thuis, dit is zien, dit is ruiken, dit is voelen, dit is proeven, en dit is horen. Ja, juist. Ik moet nu dus, dus. de wijn drinken, ik moet hem in de goede volgorde drinken, aangezien ik anders in een kikker te veranderen. Oh. Dus we doen eerst het poeder, en dit is de rituele wijn. Oké, okay. mm. smakelijk. Nu lopen we verder in het portaal en dat is door mijn cover van well, More is not the answer'. More is not the answer' dat is dus de cover die Jacob die Edward nu. Gaat spelen van Francis Albon Blake. Frans. Francis. Francis Albon Blake. I hope you're listening. Francis Blake. I hope you're listening. Francis. I hope you're listening. <hums> Like a classic orchestra, Ophelia's death, Zarathustra, your par part Bar of my wicked formula, which overwhelms and conjures up a here and now. It's abandoned concealed by your myths and mists and myths and mists like your traffic orchestras your happy meals and Sinatra your bar de versie van Jacob D. Edwards. Uh, van Morris Not The Answer van Francis Album Blake. Um, ja, ik weet niet wat je gaat doen, maar uh, we moeten er nog eentje. Ja, oh, de <laughs> ja, de ja nee. Deze luistert, dat noemen we wel Mirror Mirror. Oké, okay, Mirror Mirror is uh, de, uh, de, de laatste die uh, gespeeld gaat worden. Je heeft die vorig jaar trouwens ook uh, laten horen uh, hier. Volgens mij, uh, uh, Jacob, hebben, wij, uh, hebben we het er dan toen over gehad? Dat, dat heeft iets te maken met sociale media? Dat, uh, ja, het, was, uh, het heeft te maken met uh, ja, wat eigenlijk sociale media kunnen doen met mensen. Precies. Ja, dat dat uh, was het uh, verhaal. Uh, je had hem uh, nog niet zo lang geleden. Heb je hem ook nog eventjes laten zien op de sociale media zelf? dacht ik zo. Dus, dat, uh, dat liedje? Ja, ja. liedje. Hier is hij nog een keer. meer on meer. Voorzitter, geleden. You paint your face just de like your Venus Your true beauty still inside An empty canvas you're afraid of its face you like to hide They called your name since you were little Dressed you up in pretty rags Showed you pictures of how to do it The mind is willing but the skin still sacks The skin still sacks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 Throat, you're sadly hungry for acceptance. You search for love, but fear is all you may find. And mirror, mirror, mortal enemy, an empty gaze that craves the past. were see, you're deaf to all, but the voices in your head. You used to be so beautiful, so natural. This cruel world has got the best of you. Innocence has died. A mirror, mirror, moral enemy, that empty gaze that craves the past. And those pale cheeks that once were rosy, deaf to all the voices in your. Dat was uh, Jacob D. Edward uh, live hier bij ons. We gaan straks nog even met hem praten. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even iets anders doen. En dat is een nummer van Ivy Fox. Daarna -da, proberen we een uh, van de dames uh, erbij uh, te halen. Maar ze zullen, uh, ze zullen alle drie erbij zitten. Want uh, er is nog één manspersoon die ook nog deel uitmaakt van de band. Maar uh, we doen het met de, de drie dames. Uh, ze zetten hem op speaker. Dus dan horen we uh, ook uh, de andere. Uh, maar eerst gaan we dat even doen met een nummer wat we vorige week uh, nog hebben gedraaid. En daarna, -da, na telefonisch interview met de, de dames, de nieuwe single. Hier is Ivy Fox met Tonight. I hope it'll be worth, but I give up Should've seen it come a thought Vivox met uh, Trouble. Uh, volgens mij zijn de dames geen troublemakers. Want ik heb ze aan de telefoon. Goedenavond. Hoi. Hoi. Goedenavond ja <laughs> wij horen een heel ander member van ons. Is dat zo? Tonight, toch? Uh, ja. dat, dat, dat, dit is het uh, nummer wat ik uh, vorige week uh, heb uh, even laten horen. Omdat ik, uh, ik had Trouble wel, maar ik mocht hem alleen nog niet draaien. Dus... Oh zo, ja. nee, Net hoorden wij Tonight, maar je zei Trouble. Maar ik... oh, oh, heb ik het verkeerd afgekondigd. Tonight heet het een nummer. dus ja, ik het We waren al een beetje in, uh, in de war. Maar Trouble en... komt eraan. Ja, yeah. um, um, uh, Trouble. Uh, die, die single is al uit of moet nog uitkomen? Die is uitgekomen de 18e. Zie je? Kijk, wij hebben altijd op donderdag uitzending. Dus ja, uh, weet je, dat heeft volgens mij met die muziekindustrie te maken. Met, uh, met dat uh, de Spotify. Dan, uh, dan zeggen ze release vrijdag. Ja, maar uh, wij hebben toevallig uitzending op donderdag. Dus... Oh. Ah kan je alles ja, hebben. We het lekker een beetje verder toch? <laughs> nou ja, goed. Als jullie de volgende keer uh, uh, ons genegen willen zijn om iets te gunnen, dan kunnen wij dat uh, natuurlijk de volgende keer uh, gewoon op een, <laughs> vrijde, of op een donderdagavond uh, doen. Maar goed. Uh, ja, ja, ik ben netjes ja. te netjes uh, geweest. Maar goed, ik, uh, um, we hebben hem nu bij deze gedraaid. Um, het is eerst... Hartstikke nieuw, hè? Natuurlijk. Dus, ja, ja. Uh, ja. Uh, hij, hij is uh, een, uh, nog niet een week uit. Eventjes over het uh, vorige materiaal. Want uh, was dat eigenlijk het begin van Ivy Fox? Ja, ja zeker. Ja, we zijn natuurlijk... Uh, vorig jaar hebben we in april we de, onze debuut-EP uitgebracht mm -hmm. Met daarop vier tracks. Waaronder Tonight, die je net hoorde. Ja. En dat was inderdaad wel een beetje echt het begin van Ivy Fox. Daarvoor hebben we ook wel wat gerepeteerd en wat dingen geschreven. Maar ook heel veel kappers gespeeld. Echt lekker voor de lol dingen gedaan. En met deze EP hadden we eigenlijk wel een soort van lat voor onszelf gelegd. Oké, okay, we gaan gewoon wat serieuzer aan de slag. We gaan gewoon echt, oké, okay, als we gaan opnemen, dan gaan we goed opnemen. En ja, ja zo is lat steeds hoger natuurlijk voor jezelf. Ja. Uh, uh, nou ja, goed, uh, uh, uh, daar is een beetje het begin. Uh, jullie komen uit Den Haag, heb ik begrepen. Yes, yes. Is het nog steeds eigenlijk zo'n stad waar um, ja, uh, popmuziek uh, in een hoog vaandel wordt, uh, wordt uh, gehouden? Ik, uh, ik denk het wel. Wij zaten net de 3FM-maar te kijken toevallig en te luisteren. Ja. En dan zie je toch Somje en Goldband die allemaal hard willen slepen. Dus, Dacht ik al. Er komt nog steeds wel veel, uh, veel populaire muziek uit Den Haag, veel goede muziek. Ja. Nou ja, ik, ik, ik uh, bemoei me dan weer met, uh, een beetje met de onderlaag. Uh, we hadden net uh, Silver Lake, komen ook uit uh, Den Haag. Ah, Ja, ja. en koekoe, als je dat ja. wat zegt. Ja, ja. ja, die hebben we Die hebben we hier ook uh, nog wel eens uh, gedraaid. En uh, wat, wat minder bekend, maar die zit meer in de folk, dat is Hanneke Laura. Oké, okay, die okay. kennen we niet. Nee, maar ze, komt, ze, komt wel, uh, ze woont wel in Den Haag. En uh, ze heeft uh, nog uh, een gooi gedaan uh, voor, uh, voor een zeteltje in de gemeenteraad. Dus, dus, ah, dat is goed, hè? Oh, ja. uh, maar goed, uh, dat is even de Haagse muzikanten. Uh, uh, nou ja, we hadden het net even over jullie en uh, het uh, begin. Uh, maar is dit, uh, dit, uh, dit verhaal met Trouble, is dat uh, ook uh, misschien de opmaat naar meer? Wat, uh, wat jullie gaan doen? Zeker, want ja, zoals we al zeiden, met alles wat je doet leg je de lat weer hoger. En ik denk dat we de lat qua, qua clip en qua, qua, qua productie gewoon weer uh, wat hoger hebben gelegd... ook na, na het, het, uh, het debuut-EP en na mij. Ja. En ja, we, we hebben wel als, uh, als motto, dat we niet, of als motto, we gaan... Die lamp ligt daar en daar we over gaan we overheen. Dus dit is zeker wel weer een stap om uh, te professionaliseren eigenlijk. En om gewoon steeds vettere en groeier en uh, betere muziek te maken. Ja. En vette samenwerkingen aan te gaan met, met artiesten en die wij gewoon heel hoog hebben zitten. Dus dat ja. is heel cool. ja. wat, wat wordt jullie uh, muziek, uh, want wat, hoe is de ontvangst van dat eerdere materiaal uh, geweest? Uh, van, uh, van wat jullie hebben uitgebracht? Ja, heel goed eigenlijk. mensen waren er echt positief over. Ja. Dus uh, dan, ja, het ons natuurlijk ook weer uh, enthousiasme om door te gaan. Mm -hmm. ja. En we zijn toen ook echt wel gevraagd voor optredens, Maar ja, toen kwam corona weer om de hoek kijken. Dus toen konden we uh, het werkte alles weer afgezegd en doorverstoven. Ja, het waren een gek de afgelopen twee jaar wat dat betreft. Ja, ja. Uh, want dat, is, dat lijkt me ook zoiets. Uh, jullie zijn een vrij energieke band... Dan ja. moet je dus uh, van om overheid, moet je gewoon uh, thuis blijven zitten. En dan zit je volgens mij met, met tanden knarsend uh, dat allemaal te doen. Terwijl je denkt ja, van nou, we, we, we, we hebben materialen en we willen dat graag laten horen. Ja, dat klopt helemaal inderdaad. Ja, ja, dat was wel even een beetje frustrerend. Maar we proberen dan altijd toch het beste ervan te maken. En, en dat soort tijden, als je dan niet kon optreden. Nou, dan, dan hadden we zoiets, dan gaan we lekker vaak repeteren. Of dan duik je weer de studio in en dan gebruik je gewoon die tijd op een andere manier. Hmm. ...om toch nog het beste eruit te halen. Ja. Um, nou ja, goed. Te, te, te, in ieder geval, de, de, de meeste maatregelen zijn over boord uh, gekieperd. Yes. Ben jullie dus ook niet uh, van die uh, geplaceerde uh, evenementen... De, ...waarbij je op je kont moet zitten en dat jullie harde muziek uh, staan te spelen? Want dat er komt volgens mij echt niet over, denk ik eerlijk nee. gezegd. Dus... Nee, het is niet super fijn dat het weer mag. Nee, dat, uh, maar, maar dat is nu voorbij. Dus uh, ik ja. denk dat we de er helemaal los uh, kunnen. We mogen. We hebben er mega veel zin in. Ja. Uh, hoe zit het uh, de, eruit de, de komende tijd? Uh, mogen jullie weer uh, een aantal optredens uh, gaan doen? Ja, ja wij hebben zeker een aantal optredens op onze site ioutfox.com kan je zien waar we een beetje gaan spelen de komende tijd. En er is ook nog veel dat, uh, nou ja, waarvan wij weten dat het gaat komen, omdat het nog niet officieel op de site staat. Dus ja, er komt zeker uh, van alles aan. Er komen een hele fijne dingen aan. Ja. Uh, kun je al een tipje van de sluier oplichten uh, of mogen we dat niet weten? Nee zeker. Uh, we, we spelen bijvoorbeeld in uh, het radarcafé uh, van Popradar in Den Haag samen met de Harvest uh, Dat is heel, ja. ook een heel uh, hele toffe band. Uh, we staan uh, 12 mei uh, als support act in de Rotown bij uh, Overslept. Dat zijn bijvoorbeeld wel hele leuke dingen. En ja. we hebben uh, toevallig. Oh ja, bij deze zondag hebben we. Uh, bij Key Music, bij de Key Music vestiging in Rotterdam yeah. hebben we een in-store show naar aanleiding van uh, Stream Sonic waar we de winnaars zijn geweest uh, ja, van Stream Sonic 2022. ik kon aan het klappen als publiek en de winnaar die kon niet winnen en dan hoort ook dat showtje erbij. Dus dat is wel leuk. En, en dan kan je volgens mij gewoon gratis ook even langskomen. Dus ja. ja. Aan de zondag om drie uur in Rotterdam bij Key Music. Helemaal, helemaal goed. Uh, dan nog iets anders over de snelwegen op het internet. Waar zijn jullie te vinden? Oh, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. YouTube. Ja. En... Wij ook op YouTube, hè? Maar uh, we zenden er zelfs live uit uh, vanavond. Ja. Dat is, uh, I, C, Y... Ja? V-O-X. Oké, okay, Ivy Fox. Uh, YouTube, Ivy Fox. Uh, dat is dus inderdaad I-V-Y-V-O-X. Zeg ik het goed? Ja, hè? <laughs> ik krijg een giegel terug, dus ik neem aan dat het goed, <laughs> goed is. helemaal. <laughs> ja, maar dat, dat, dat is uh, in ieder geval de naam van de band. Uh, en uh, nou ja, je vindt het denk ik wel, denk ik, toch? Ja, zeker. Als ja, je van Google komt, dan kom je daar zeker. Ja, oké. Okay. Uh, dames, het was uh, mij een waar genoegen. Uh, we gaan hem even laten horen. Hier is uh, Trouble... Waar je blij je van wordt Hier is Ivy Fox met hun nieuwste En dat nummer dat heet Trouble um, Ja, want we zijn nog niet helemaal klaar Met Jacob D. Edward Want er is natuurlijk nog meer Dan alleen maar liedjes Laten horen Van zijn hand Want je houdt je ook bezig met poëzie ja, uh, yeah. ik ben nu een beetje poëzie aan het schrijven en dat ben ik ook in mijn life sets aan het implementeren. Ja. Ik probeer het een beetje interdisciplinair te maken. Uh. Dus met, ik ga fotografie daarbij uh, op, het, uh, op het podium meenemen ja. en uh, theatrale experimenten en uh, spoken word poëzie. En dat vermix ik allemaal en dat dient allemaal de muziek. Ja. Dus dat dus is een beetje het plan. Ja, nou ja, ik, ik, ik zou bijna zeggen: het uh, verbaast me aan de ene kant ook niks. Want <laughs> je, bent, je bent nou eenmaal uh, poëtisch aangelegd en uh, je doet ook een uh, studieliteratuur, heb ik ja. begrepen. Dus, dus ja, het, uh, het verbaast mij niks. En dat, uh, dan zit je in goed gezelschap, want uh, de beide een bond hebben ook al die uh, bagage achter zich. Dus, Inderdaad. Ja. Ja, ik draag deze dus altijd mee bij mijn. Me, uh, de, de kaft van Op weg naar het einde van Gerard Reven. Ah. De, de origineel nou, erin Nu we dat dan toch even over een stukje literatuur. Maar wat, wat, Gerard Reven, dat is bijna. Uh, ja, in mijn tijd moest ik het gewoon lezen van uh, de leraar Nederlands. Uh, Die boeken vind ik briljant. Ja, ik maar vind wat, wat echt we, Geweldig. Ja. Absurdistische meesterwerken zijn er. Ja. Er gebeurt helemaal niks in het boek. En het blijft boeiend en grappig. Maar ja. heeft uh, dat met de manier van schrijven ja, te maken? Van Reven? Ja, het is, het is ja, het is heel speels. Het is heel vroom Nederlands, ja. zoals ik dat zo noem. De ja, vijftig Nederlands. Heel erg strak, gewoon goed, uh, goede vocabulaire. Ja. Maar met zoveel haat en uh, neid, zeg maar. Naar de, ja, taal, voor alles en cynisch nog wat, of, of bijna ja, sarcastisch. Zeker, ja, uh, cynisch, en sarcastisch. En ironie ja. en dat zit er heel erg, dat, ja. dat zwartgallige humoristische. Ja. En het boek is dan qua stijl, is het absurdistisch. En vaak de dingen die hij ook meemaakt dus zijn alcoholisme zijn ook absurd vaak. Ja. En zijn uitspraken. En, uh, maar het blijft het hele boek lang blijft het dus boeiend. Ja, Honderden pagina's lang. Ja, dat... ik, kan die man gewoon, ik kan duizenden pagina's van die man lezen. Het gaat helemaal <laughs> nergens over. Maar het is boeiend. En het is grappig. en ja. het, is, het, het laat je huilen en het laat je lachen. Ja. Uh, is, uh, maar ja, goed, maar je hebt ook idee. iets uh, bij je. Dus uh, ik zou zeggen steek van wal. Dit is uh, American Spirits. Dit wordt het einde van de EP. American Spirits are haunting the bedroom caressing the curtains and crowding the ceiling and stretching their long limbs from under the bed before dimming the lights. The faceless form of mere beauty beside me, scratching my hair, bandaging phantom pains in her kissing me clean, is whispering the same unfounded words on which we are based in my ear. Nothing, until now, has pressed so hard on the stomach, sprung from the heart, scratched and pulled its way towards my mouth, towards my tongue, and caused me to experience and taste so rich and true. There's a massacre in the mirror, the murder of profound beauty. 72 frames of mind projected by my eyes, by a hard, sublime limelight. Her head is flickering with dozens of faces fallen in at the temples, the cheeks and the skin, moist with tears from the slow, somber poison I had given her. Nothing until now has pressed so hard on the stomach, sprung from the heart. Scratched and pulled its way towards my neck, towards my mouth, to my tongue, And caused me to experience a taste so rich and true. Goodbye, goodbye, goodbye. van Francis' album bleek. Die heet Blisters, die hoor je hier. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken... dat dat komende maandag... ergens uh, weer bij de lokale omroep... van Volendam eet dan weer Ik denk bij... het zeker. Ja, dat zou mij niks verbazen. Roy dus, zei net, ik ga hem in mijn Songs van het jaar zetten. Uh, dus, dat, dus, uh... dat zou heel goed kunnen. Want ik denk uh, dat... bijna alles wat, uh, wat van dat album uh, komt... is uh, gewoon materiaal wat... Ja. ja, zeker weten. Dus ik denk dat die, die hele plaats kan erop. Ja, dat denk ik ook. Um, nou ja, het zit er weer op. Ja. Uh, even over, over jou nog. Uh, want, uh, want ja, uh, je bent nog bezig met een afrondingsproces wat betreft EP en... Ik, ik, ik zou bijna zeggen, uh, volgens mij kan je een heel album uit gaan brengen, denk ik zelfs nog. Ja, ik heb uh, genoeg materiaal voor een album. Maar ja. ik uh, kies om het uh, in tweeën te delen. Dus uh, ja. deze EP gaat Threshold heten. Ja. Uh, dus dat is uh, de zone tussenin, is ja. dat eigenlijk. En dan de volgende gaat Borderline heten. Ja het is dan dat je wat meer bij het randje bent. Ja. Ik plan om daarna misschien uh, nog een album te maken... die dan Bridge heet, weet je. Om er zo okay. te <laughs> maar ik heb al bijna... ik heb uh, ja, veel materiaal... en dat hoop ik uh, in de komende weken... Zeg maar, te gaan schrijven eigenlijk, om mm. daar echt voor te gaan zitten... op zijn Tim Knols. Ja. En om dan uh, Borderline bij elkaar te schrijven. Ja. Dus dan, ja... Uh, Roy zei uh, wijzelijk tegen mij... je hebt uh, je hele leven voor je eerste EP. Het ja. voelt nu ook echt alsof ik gewoon... drie keer een kindje heb... Uh, <laughs> moeten, moeten, moeten, bij me moeten dragen. Ja. <laughs> En het uh, voelt nu echt zeg maar, alsof ik het ga baren. Zeg maar, uh, uh, is. Ik ben, uh, ja. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Ja. Maar uh, de, voor de tweede EP heb je dus uh, maar een jaar, zegt hij. Oké. Okay. Uh, je noemde net Tim Knol. Uh, heb je nog contact met hem of niet? Nou, we zien elkaar af en toe in de wandelgangen. In de wandelgangen. En dan drinken we een glaasje whisky samen. En <laughs> okay, praten we over het vak. Ja? Ja. Uh, dus, dus, je, dus je komt hem nog wel eens uh, tegen? Ja, ik, ik, ja, we zijn op folkplekken. Tim Knol is op folkplekken, weet je. Ja. Dus uh, ik en ik ook. Dus ja, dus, uh, we lopen af en toe, komen we elkaar tegen. Okay, Onze nee. kruisen af en toe wel eens. Ja, nee, dus, uh, dat, dat is goed. Maar zitten er, zit er uh, ook nog wat optredens uh, betreft nog wat uh, in de planning? Of de... Nou, voor nu uh, is het gewoon even de focus op uh, afronden de van het, afronden het, van de EP. Ja. En uh, ja kom nu krijg ik wel veel aanboden uh, boden voor uh, optredens nu. Maar die hebben nog geen data, zeg maar. Dus dat komt allemaal met de komende EP... Ja. ga ik in een, uh, waarschijnlijk in een hele rits met schrijven. Ja, uh, En dat zal je denk ik uh, wel brengen bij zalen of misschien nog uh, ruimtes waar, waar dat soort, uh, hey, waar, waar jouw muziek uh, tot zijn recht komt en zeker ook de tekst. Want ik uh, moet er niet aan denken dat er uh, mensen er doorheen er, er, zitten. Daar heb ik de, door Tim ook wel mijn technieken voor gekregen. Ja oké. Okay. Ja. Dus, uh, die heb je bij de Waterland popprijs uh, nog uh, geloof ik uh, toegepast. Uh, op zijn volle dams. Lekker hartstikke kreeg, Ja, maar uh, nog, uh, ook daar nog even over gesproken, Volendam. Uh, daar kom je oorspronkelijk vandaan, maar uh, woon je nog eigenlijk in Volendam? Ik woon nu in Almere op dit moment. Ik was op het huis van uh, de vriend van mijn beste vriendin. Ah. En er uh, zijn twee parkieten. Ja. Django en Miep. Ach. En ja, ik, daarna ga ik weer in Amsterdam wonen. Ja, uh, uh, ben je dan een soort uh, nomade? Uh, als ik ben een uh, toerist in elke gemeente. Ja? Zoals ik dat zelf altijd zeg. Ja, ja dus het is dus, dus, uh, eigenlijk overal nergens. Ik, ik, ik zou bijna zeggen Pierre Bokma. Want uh, die, uh, <laughs> die heeft ook geen vaste uh, verblijfplaats. Die, die, die, die reist geloof ik ergens in een camper uh, rond. Heb ik uh, hem laten vertellen. Dus. In de woorden van Larry Cohen. He was just a Joseph looking for a manger. Mm. Oké. Okay. Uh, ik vond het uh, weer heel erg uh, tof dat je geweest was. Ja, gelijk. Ik vond het echt superleuk, zoals altijd. Ja. En uh, ja. ja, erg bedankt uh, dat je me weer uh, wat airtime geeft. En dat ja. je me dit, uh, dit mooie ritueel laat doen, ah, ja, ja, ja. Goed, kun je, kun je in ieder geval oefenen voor de volgende week vrijdag. Nee, uh, ja, deze, deze vrijdag. Dus dat is morgen. Dat is nog uh, wat er nog aan zit te komen, trouwens. Morgen hebben we de Songwriters Guild weer. Oh ja, dat is... De laatste oh, ja. vrijdag van de maand. Ja, en daar heb ik heel erg veel zin in. Ja. Dus dat wordt een hele, hele leuke avond in Volendam in de PX. Ja. Als je niks te doen hebt... En je zit te luisteren, weet je. Kom alsjeblieft langs. Want ja. het wordt echt een knaller van een avond. Oké. Okay. Uh, ja. ja, ik ga niks verder. Je moet maar op de, op de pagina kijken, weet je. Maar dit, wordt wel echt, uh, dit wil je niet missen. Goed. Dank voor de komst. En veel plezier de komende tijd. Dankjewel. Goed, dat was uh, Jacob D. Edward. We hebben nog, uh, nog iets uh, klaarstaan. En dat is de Anesthetics. Uh, die hadden vorige week uh, een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, dat is TV Celebrity. Made an impact on my TV My screen shines bright It shows the colors of your smile Yeah. Hey. Van de Anesthetics. En dat is ook meteen het laatste van deze, nou bijna het laatste van de Alternative FM van deze week. Want volgende week is er een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf met live muziek. Dan uh, komt Vee uh, naar de studio, dat is uh, ingetogen Nederlandse liedjes, op een akoestische gitaar. Uh, straks veel plezier met Nashville Radio, als het allemaal een beetje mee zit. Want uh, dan moeten we ook altijd uh, maar even afwachten of ze dat keurig netjes hebben uh, aangeleverd. En dit is Darker met Inaz. Dag.